4 uur, Christian Bonenbakker met het NOS Journaal. Op Curaçao zit demissionair premier Schotten... nog altijd in het regeringsgebouw Fort Amsterdam in Willemstad. De minister van Financiën is bij hem, de andere ministers zijn even naar huis. Het is hun bedoeling om later terug te komen, maar het is de vraag of dat lukt. Waarschijnlijk worden ze tegengehouden door de politie. Gisteren heeft de gouverneur van Curaçao een interimregering benoemd. Maar demissionair premier Schotten weigert daarvoor plaats te maken. Hij wil in het regeringsgebouw blijven tot de verkiezingen van 19 oktober. Bij Oostwold in Groningen is een parachutist omgekomen. Zijn parachute ging wel open, maar werkte niet goed. Daardoor landde de man zo hard dat hij de klap niet overleefde. Het slachtoffer is een man van 35 uit Slochteren. Hij maakte deel uit van een groep parachutisten. Wat er precies misging met de parachute is niet duidelijk. Het ongeluk gebeurde op het vliegveld van Oostwold. Veel mensen hebben het zien gebeuren. Zij krijgen slachtofferhulp. In Bangladesh hebben woedende moslims zeker tien boeddhistische tempels in brand gestoken. De betogers protesteerden tegen een foto op Facebook die de islam zou beledigen. Die foto zou door een boeddhist op de, op de site zijn gezet. De tempels zouden honderden jaren oud zijn. In Oostenrijk zijn bij een ongeluk met een klein vliegtuig in de buurt van Innsbroek zes doden gevallen. Twee mensen hebben de crash overleefd. Het tweemotorige toestel was juist vertrokken uit Innsbruck en was op weg naar Spanje. Vanwege het slechte weer kon een helikopter met reddingswerkers niet bij het wrak komen. De hulpverleners moesten er naartoe over de weg. In de Eredivisie hebben AZ en RKC gelijk gespeeld. In Alkmaar werd het 3-3. In de tweede helft stond het lang 3-2 voor RKC. Maar vijf minuten voor tijd maakte Maher de gelijkmaker. In de Eredivisie zijn vanmiddag nog drie wedstrijden. Het weer het raakt op steeds meer plaatsen bewolkt, maar het blijft vanavond droog. Morgen in het zuidoosten nog zon. In de rest van het land meer bewolking met vooral middags wat regen. Het wordt 16 tot 19 graden. Dit was het NOS Journaal. ANWB Verkeersinformatie op de A9 ook maar richting Amstelveen... staat tussen de knopen de Rotterpolderplein en Raasdorp 3 kilometer.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 Nog altijd spannend in de Euroborg. FC Groningen, Roda JC, Henk Kok. Als je naar het scorebord kijkt wel, het is de 2-1 voor FC Groningen. Maar het is een stom vervelende wedstrijd om uh, naar te kijken. En in de tweede helft heb ik slechts één schot gezien uh, van Kieft en Dat was de doelpunt op toe poging van FC Groningen. En van Roda helemaal niks. Groningen speelt slecht, maar leidt wel. Willem 2, Pek Zwolle, in ieder geval ook spannend, Andy. Ja, leuk, en leuk, spannend. Omdat Willem II nog steeds op zoek is naar de gelijkmaker, Het staat 1-0 voor Zwolle. Doelpuntenmaker van Hintem uit een mooie vrije trap. We zitten in de 78e minuut. En Willem 2 heeft dus nog een minuut of 12 om in ieder geval de gelijkmaker te scoren. Uh, balbezit wel voor Zwolle op dit moment. En vanaf half vijf zijn we ook bij VVV, psv En er is hockey. Bloemendaal, oranje zwart. Tim Steens. Ja, Bloemendaal uh, staat nog steeds met 3-2 voor. Orange. Wart heeft nog 7 minuten om iets te doen aan die uh, achterstand. Dat kreeg een enorme kans zo meteen. Uh, of een paar minuten geleden moet ik zeggen. Want uh, er was een foutje van Wouter Jolie. Die werd niet afgestraft door Bob de volgende. Want Jaap Stokman, die hield zijn laatste verdediger. Hij pakte die bal en zo is het nog steeds 3-2 voor Bloemendaal. A man walks down the street. He says, Why am I soft in the middle?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 Accidents and accidents, there were hints and allegations. But if you'll be my bodyguard, I can be your long lost pal. I can call you daddy. We gaan weer naar de Euroborg, hè? Ja, 2-2. 2-2. En ik weet niet eens wie er gescoord heeft. Ik denk dat... Uh, even kijken wie er gescoord heeft. Het moet Afana zijn geweest. Afane, het invallen En toen Afana binnen de lijnen kwam, toen dacht hij nog even terug... Aan Chelsea. van komt van Chelsea deze Afane. En hij was gewisseld. Nee, hij is niet binnen het lijn gekomen. Hij was niet opgenomen in de basisopstelling. Omdat hij tegen PSC te weinig mee verdedde. En hij gaat erin. Er zit Luciano nog aan die bal. Het is een schot van 20, 25 meter. Ik denk dat Luciano die bal nog licht toucheert. Ik kan er niet helemaal goed zin om een schermpje. Omdat de zon daar een beetje inschijnt. Maar Afane van 20 meter afstand. Het is een afgrijselijke wedstrijd om naar te kijken. En Groningen speelt tegen de 10 man van Roda. Sinds de 18e minuut om Kadar uit het veld werd gestuurd. Maar uh, hier hebben ze op gehoopt. Zo was het op slag van Rust en zo is het op dit moment. En nu moeten we nog 12 minuten voetballen in Euroborg. En Groningen staat tegen de 10 van Roda. Twee momenten van Roda. 2 tegen 2. En hoe lang is het nog bij Bloemendaal Oranje zwart? Tim. Het is nog een dikke twee minuten, denk ik. Want, uh, maar goed, het is uh, inmiddels 3-3 uh, geworden. Want Mink van der Werden, ja, het is een fenomeen, uh, deze verdediger van, van Oranje-Zwart. Want de derde strafcorner van werd, daar toen mocht hij eindelijk uh, pushen. De eerste twee werden dus niet goed gestopt. En bij die derde, ja, dan is het raak. En hij liet uh, Jaap Stokman een kans met een hele strakke push laag in de hoek. En zo is het 3-3 met nog iets minder dan twee minuten te spelen. En we eens kijken of er nog een uh, winnaar komt hier op het kopje. We nou, gaan weer naar Willem 2 tegen Peck Zwolle. Willem 2, wat ze graag wil. We staan wel vaak buitenspel. spel, hè, die? Ja, dat is ook net op het randje. En dat is net het verschil in deze wedstrijd overigens. Peksolle niet helemaal onverdiend aan de leiding om met 1-0. Maar nu is het een soort alles of niets voor Willem II. Ze hebben Haastroep naar de spits gebracht om naast Joachim voor wat kopsterkte te zorgen. Joachim verliest het kopduel en dan maakt Brans een overtreding. Mag uh, Peckzwolle Zwolle een vrije trap nemen? We hebben wel wat kansen gezien. Met name ook weer voor Peckzwolle, Zwolle. Omdat uh, Willem II alles op de aanval zet. Gravenbeek die een keer dichtbij was. Maar aan de andere kant een foutje van keeper Windjes. Zorgde bijna voor de gelijkmaker. Nu mag Windjes de bal weer in het spel gaan brengen via een vrije trap. Nog zeven minuten te gaan. Plus extra tijd. En Windjes de keeper van Pex Zwolle met de lange trap naar voren. Doet dat uh, richting Benson en uh, richting uh, uh, Narsing ingevallen. Virgil Narsing. Maar die konden allebei niet aan de balk. Dan gaat de bal over de zijlijn en mag uh, Willem 2 gaan gooien. Het slotoffensief is begonnen voor de Kruikenzeikers, voor de Tilburgers. En dat moet dan maar gaan gebeuren in de laatste zes minuten van deze wedstrijd. De inborp uh, van Piquet gaat ver naar voren, maar wordt onderweg toch opgevangen door Pek Zwolle. Joost Broersen die de bal naar voren werkt naar Benson. En dan is, uh, zo gauw je balbezit hebt, is het uh, gevaar geweken. Het is kruiviaans, maar het is wel zo als Narsing aan de rechterkant weg is. En Narsing uh, gaat de bal voor het doel geven. Goede bal. En dan is het... Het uh, net niet uh, Saymak. Die de bal onder controle kan krijgen. Nog uh, 5,5 minuten gaan. 1-0 leidt Pekswolle in Tilburg tegen Willem 2. Krijgt Bloemenaal. Oranje zwart nog een winnaar, Tim. Jazeker, want Bob de Voogd, een van de internationals van Oranje Zwart, met een fantastische solo. Hij ging links de strijd aan met Wouter Jolie, het was een sprintduel. Maar Bob de Voogd won dat, kreeg de bal voor zijn backhand. En liet Jaap Stokman kansloos met een fantastische backhand. En zo is het 4-3 geworden voor Oranje Zwart, met nog een minuut te spelen ongeveer. Bloemendaal gaat natuurlijk alles op alles zetten om in ieder geval punten hier uit deze wedstrijd te slepen. Want voorlopig staat het met 4-3 achter en hebben we nog bijna een minuut te gaan. Nu Bloemendaal met Ronald Brouwer op de middencircle. De bal wordt in de cirkel gebracht. Daar staat Tim Jennensen. Neemt hem goed aan met Mink van der Weerder voor zich. Wat gaat Tim Jennensen doen? Vindt daar een uh, dieren van Puffel op de kop van de cirkel, maar die verspeelt de bal. En zo is het oranje-zwart dat in balbezit is. Helemaal aan de rechterkant van het veld is het een van de Pakistanen. In dit geval is het uh, Riswan, die heeft de bal. Wint dat duel daar van uh, een van de Australiërs, maar weer de bal terug bij Bloemendaal. Nu een kansje weer in de cirkel, maar weer goed weggewerkt. Nee, niet goed weggewerkt door Sander Baart. Rogier Hofman, Teun de met een kansje daar. Wordt daar oh, heel erg hard aangevallen door Marcel Balkenstein. En de publiek hier wil natuurlijk een strafcorner, maar die krijgt het niet. En zo wint Oranje-Zwart, want op dit moment fluit, schijt zich de Koen van Bunger voor het einde. Wint Oranje-Zwart hier de topper op het kopje met 4-3 van Bloemendaal. Gaan we weer naar Groningen tegen Roda. Met deze keepers kan er altijd nog een goal vallen, Henk. Ja, nou ik kijk even naar de rand van het 16 meter gebied. Misschien wil, er wordt geschoten en er gaat een speler die gaat uh, liggen. Het is in dit geval uh, de die gaat liggen. Maar Groningen pakt de aanval toch over erbij stond er dichtbij. Zond er heel dichtbij, maar heeft niet gefloten de aanval van Bos. Bos is een invaller bij FC Groningen. Bos zegt hem even terug, op hem belt, dan Zeefuik met in zijn rug Danilo. Maar Vladiris heeft de bal veroverd. Ik denk dat Roda meer ruikt, omdat ze zien dat de Groningen verdedigt. Met bevende knieën, met knikkende knieën, beven als een rietje is het eigenlijk. Nou, dan gaat die aanval weer via Afana. Hij heeft Kappelhoff tegenover zich, heeft de bal afgespeeld naar de Flederis. Flederes in een 16 meter gebied, een beetje aan de buitenkant. Die zet die bal voor en dan kan Afana net niet die bal beroeren met zijn hoofd. Lebinski kan er niet bij. En dan moet Roda wel oppassen dat ze niet te enthousiast worden. Want anders krijgen ze misschien, misschien. Van Groningen peelt het barmelijk slecht. Ik heb Groningen nog nooit zo slecht zien voetballen. Het is werkelijk afgrijzelijk. En als je niet beter zou weten, zou je denken dat hier gewoon twee amateurclubs uit de stad Groningen op het veld staan. Maar dat is niet zo. Het gaat gewoon om Groningen tegen Roda. En de stand is gelijk: 2 tegen 2. Roda met 10 man. Bal in de middencirkel bij Kwakman. Kwakman gaat weer lopen met de bal. Die durft helemaal niks meer. Die geeft gewoon een risicovol paasje. Nee. In de voeten van Zeefuik. Zeefuik wel in de dekking. Maar kan naar de rechterkant toe spelen naast Schet. Net een paar meter afstand van de doellijn moet die bal gaan voorzetten. En gaat hem trekken. En dan komt hij wel in de voeten van Texera. Texera in het draai. En dan gaat die bal naast. Maar is het wel een hoekschop voor FC Gronium. Texera binnen het 16 meter gebied. Met de rug naar de goal. Draait om zijn linktaas. Is toch niet beroerd. Gewoon een doelschop. Een doelschop voor de doelman van Roda Curto. 83, 84 minuten gevoetbald. Stand 2 tegen 2. En het leek er even op alsof Groningen sinds februari, toen ze nog wonnen van PSV... weer een thuisoverwinning zou gaan boeken. Zover is het nog niet. 2-2. Alles of niet voor Willem II tegen Peek Andy. En vooralsnog niet. Het was een slechte week voor Willem II afgelopen in midweek uitgeschakeld voor de beker tegen Dordrecht. 0-2 en nu 1-0 achter tegen Pek Zwolle. En Pek ja, ruikt de eerste overwinning en zal dan de laatste plaats aan Willem II over gaan doen. Het is nog niet zover. Nog twee minuten te gaan. Maar keeper Wintjes van Pek Zwolle heeft de bal in het spel gebracht. De bal hard naar voren getrapt. Wordt opgevangen door Willem II. En dan kan de aanval weer opgezet worden. Man die zijn 250ste wedstrijd in betaalde voetbal speelt. Haamhout is ingevallen. Heeft de bal gespeeld. En is het buiten Spel Voor de zoveelste keer staat Jeroen Loemou buitenspel. En dat is toch wel jammer als je toch dat soort mogelijkheden hebt. En als ik naar Jurgen Streppel kijk, recht voor me meter of twintig bij mij vandaan. Die wordt er helemaal moedeloos van. Als ik aan de andere kant kijk bij Art Langerleur. Die denkt, weet je wat, we hebben nog zo weinig te spelen. Ik ga nog Noritio Nieveld erin brengen. Om ook wat tijd te winnen en een stel, grote sterke verdediger erbij te zetten. Om die 1-0 over de streep te trekken. Het zou mooi zijn voor Pek Zwolle. Eh, voetballen verzorgd. Goed, leuk, aardig. maakt uh, te weinig doelpunten om veel punten te halen. Maar nu lijkt het erop dat de eerste drie punten een, uh, een feit is. De uh, wissel is dus aanstaande. We gaan nog een keer wisselen voor Peck En dan gaat uh, Willem 2 nog proberen een gelijkspel uit het vuur te slepen. Maar het wordt wel heel erg moeilijk. 1-0 voor Peck. Groningen, Roda, komt er nog een winnaar, Henk Kok. Kwakman uit over de bal heen, ja. Dat heb ik wel vaker gezien in deze wedstrijd. 2-2 is het. En er wordt eruit verdedigd door Wielaar. Maar Lebninsky, die kan niet op die bal lopen. Want de paas is veel te hard. Van Dijk heeft hem onderschept. Van Dijk speelt hem in de breedte weer naar Bakuna. Bakuna is eigenlijk geen verdediger, Maar hij moet er gewoon staan. Bal is niet goed opgevangen door Danilo. Danilo Lebedinski gaat lopen op die bal. Maar het is Van Dijk die vroegtijdig gaat ingrijpen. Komt die bal aan de linkerkant. Komt bij de jeugdige heen Bos. Die af en toe wel een aardige beweging in huis. In elk geval een passeerbeweging. Het is nu Bakuna van heeft de bal helemaal parallel aan de middellijn naar Bakuna gespeeld. Die de bal heeft en die probeert weer de uiken aan te spelen. Zijfix speelt altijd met de rug naar de goal toe. Maar hij weet ook altijd Danilo in zijn rug. En dan moet hij de bal even terugleggen. Eerst naar Schet, Schet weer naar Bakuna. En Bakuna dan weer naar uh, Kwakman in de midden. midden. ziet hij even Texera uit de dekking komen. Maar Texera moet hem ook weer terugspelen naar Bakuna. Het schiet allemaal niet op. Groningen heeft geen spelers die een man kunnen uitspelen. Schet gaat het nu proberen. Maar hij heeft twee man tegenover zich. Ga naar binnen. En dan gaan ze Hemten. Gaat hij schieten met zijn linkerbeen. gaat hij schieten op de lat. Bovenkant de lat. Hemten liet zich verrassen. Danilo liet zich verrassen. Sket kwam naar binnen. En Hemten liet hem even lopen. Hemten is een van de invallers bij Roda. Hij is in het veld gekomen voor Flederes. En toen was een aardige poging van Sket. Het is 2 tegen 2 En we moeten nog vier à vijf minuten voetballen. We gaan weer even naar Andy Houtkamp. Slotwazen, zinderend Willem 2 Pex Wolle. Speciaal voor jou Twan, ja. vijf minuten extra tijd. Ik weet niet waar ze het vandaan hebben gehaald, de scheidsrechters en uh, assistenten. Maar vijf minuten extra tijd, omdat het zo lekker weer is. De inworp voor, uh, uh, voor Piquet heeft die bal naar voren gegooid. Wordt opgevangen door Kevin Brans. Brans moet de bal opzij geven, doet dat niet. Trekt naar de andere kant. Brans moet nu weer inhouden, moet hem teruggeven aan Piquet. 1-0 nog altijd, Peck Wolle. bal voor het doel. Wie kan hem uh, opvangen? Niemand van Willem 2. Ook die veld uh, kan dan uh, uit... Uh, verdedigen. Maar meteen is het Willem 2 weer dat de bal heeft uh, opgevangen. Achterin bij Jordan Peters. Peters meteen uh, de bal naar voren rammen. Het is nu echt alles of niets. Vrouwen en kinderen. Je weet dat allemaal wel. En dan uh, levert dat niets op. En kan uh, met uh, wie is dat? Uh, Gravenbeek. Ex-Willem 2 uh, Wolle weer in de aanval gaan. Maar ook weer niet voor lang. Want Willem 2 heeft overgenomen. Nu dan uh, Lumu. Gaat uh, in de aanval. Doet dat uh, goed. Goede beweging langs één man. Maar vindt dan meteen een ander op zijn weg. Brengt de bal voor. Daar is een mogelijkheid. een mogelijkheid voor Joachim. Maar die speelt de bal langs het doel van Danny Wintjes. En met nog even kijken. Eh, drie minuten te gaan in de extra tijd staat het nog altijd. 1-0 voor Zwolle. 2-2 in Groningen. Henk Kok. 87 minuten. Heeft er een haakballetje naar Bakuna. Bakuna probeert die bal in te spelen op de Leeuwen. Maar hij bereikt de leeuw niet. En er is ook nog een overtreding begaan. Nou Die overtreding heb ik eerder gezegd uh, niet gezien. De beuren, die wordt bijna wanhopig. Nu dat Wiedermeyer nog een vrije schop geeft aan Groningen. Uh, 2, 3 meter buiten het 16 meter gebied. Moeten we toch maar even afwachten wat het effect zal zijn van deze uh, vrije schop. Een beetje 2, uh, 3 ja, meter buiten het strafschopgebied. Een beetje aan de rechterkant. Groningen verdient eigenlijk geen overwinning van een heeft met 11 tegen 10. Niets afgedwongen in die tweede helft. Een schot van Kieft gepakt door Kurto En nog een kopballetje misschien van Van Dijk. En verder helemaal niks. En dat is wel bitter en bitter weinig tegen de 10 van uh, Roda. De vrije schop moet nog worden genomen. Ik zie een driemans muurtje. Kurto pas op Kurto, Kurto, Kurto. Denk niet aan Utrecht, denk niet aan Utrecht. Aan die wedstrijden komt de vrije schop van Bakuna. Lat, lat, dat zul je dan zien. Dan gaat de wed van Murphy, die gaat ook nog eens een keer een rol spelen. Eerder was het sket tegen de bovenkant van de lat. En Bakuna schiet nu buiten bereik van Kurto, ook tegen de lat aan. We hebben gespeeld bijna 89 minuten. Weer een vrije schop van Groen, maar nu verder buiten het 16 meter gebied. 2 tegen 2. spannende slotfase. Dat maakt het nog een beetje leuk. Peck op weg naar de eerste overwinning dit seizoen, Andy. Ja, ten koste van uh, Willem II. De Tilburgers staan nu ook weer met de rug tegen de muur... omdat er een vrije trap is. Die wordt kort genomen, maar te kort. En kan Willem II weer overnemen, maar niet voor lang. Want we krijgen een hoekschop. Nee, geen hoekschop, uh, zegt Bossen. En dan een uh, gele kaart in ieder geval voor uh, invaller Seimak... Zijn mak uh, in, de bol, in het boekje van uh, Ruud Bosse. En de, vrij, of de doeltrap gaat genomen worden door David Mul. We zitten in de absolute slotfase. Uh, geen mooi Nederlands overigens, maar dat terzijde nog anderhalve minuut te gaan. Nieveld heeft de bal gekopt. Maar dan uh, komt de bal toch weer voor de voeten. Eventjes van Willem II. Maar meteen weer inleveren geblazen. Dat was toch wel het grote probleem bij Willem II. Te slordig te uh, uh, onzuiver gevoetbald en te weinig kansen. En als je dan een kans geeft werd hij niet benut. Nu is het uh, Meul die de bal weer naar voren ramt. Haastroep gaat de lucht in. Kan de bal wel uh, koppen, maar doet dat niet. En dan is het uh, goed kijken van Haafjes, die de bal naar voren speelt. En dan zorgen dat hij zo ver mogelijk weg is voor Pexwolle. Want we zitten in de laatste 50 seconden van deze wedstrijd. Ik kijk naar Art Langeler. Die heeft zowaar een aantal fotografen om zich heen, om uh, op de gevoelige plaat vast te leggen, dat de eerste overwinning voor Pexwolle daar is. Maar dan moet er nog overleefd worden. Een hoekschop vanaf de rechterkant. Robbie Hamout gaat zich melden. En ook die lange keeper, David Meul, gaat mee naar voren. Meul gaat in het strafschopgebied staan. In het rood. Duidelijk te zien. Gaat het nog gebeuren? Daar komt de hoekschop. Meul gaat de lucht in. De keeper. En gaat hij erin? Nee, hij gaat er niet in. Kan het nog een keer gebeuren als de bal door Husje wordt geschoten. En ook die bal gaat er niet in. De allerlaatste mogelijkheid als Brans de bal heeft. Brans probeert, of uh, Joachim probeert er langs te gaan. Brengt de bal weer voor het doel. Staat de keeper dan? Jawel, de andere keeper. Denny Windjes, die heeft hem in de armen. En dan tikken de seconden weg voor Willem 2. Hebben we de laatste mogelijkheden gehad. En was het zelfs keeper Mul die naar voren ging voor Willem 2. Ook dat hielp niets. Want nu fluit Bossen voor het laatst. En is Art Langeler dolgelukkig de vuisten gebald. Een fluitconcert van het Willem 2 publiek. Want Willem 2 verliest thuis met 1-0 van Peck Zwolle. En staat nu op de laatste plaats. Pek Zwolle klimt ten koste van Willem 2. Gaan we weer naar Groningen, Roda Henk. Het is dat die keeper van Roda een andere kleur shirt dan heeft, anders zou <laughs> je niet weten dat hij wat een keeper, die Kurto. Ongelooflijk. Als de trainer daar nog vertrouwen in heeft, dan weet ik het eerlijk gezegd niet. Maar dan kun je geen vertrouwen meer hebben. Hij er gewoon weer in de lucht terwijl de leeuw eruit kwam. Er waren twee verdedigers van Roda in de buurt. En wat doet die keeper? Die Kurto die komt gewoon van de doellijn, Wil die bal wegstoppen, maar raakt helemaal niks. En dan heeft Roda het geluk dat die bal gewoon een beetje nastoppt. Maar Kourto, Kurto, Kurto, zo'n man kun je gewoon niet handhaven in de goal. Dat kan eenvoudig niet, dat bestaat eenvoudig niet. Maar het is 2 tegen 2. En Roda is daar ongetwijfeld zometeen dolgelukkig mee. En Groningen heeft helemaal niks afgedwongen in die tweede helft. Verdient ook geen overwinning. Roda in de aanval. Het is nu over de rechterkant. Er zijn natuurlijk niet zoveel mensen voor. Het is er, er Wordt er nog een overtreding begaan? Jawel. Ik zie de vlag. Maar is dat nou een ingooi of is dat een vrije schop? Dat kan ik vanuit deze positie. De afstand is betrekkelijk groot. Dat kan ik niet zien. Het is gewoon een ingooi. We moeten nu misschien nog spelen. Twee minuten. Vier minuten kwamen erbij als verlenging. Als extra speeltijd. En de bal die wordt naar Luciano gerold. En Groningen is niet eens in staat om er een offensief uit te persen in die tweede helft. in het verloop van deze wedstrijd. Van Dijk en Van Dijk gebaat, jongens ga nou naar voren, ik ga een lange bal spelen. Daar gaat die bal. En ik zou tegen Groningen willen zeggen, Mick vooral op de goal, kurto, kurto, Hij houdt hem vast, hij houdt hem vast. Voordat Henk Bos bij de bal kan komen. En weer kwam hij uit zijn goal, maar nu heeft hij de bal gewoon onderschept. Maar Kurto, wat is dat toch een keeper, zeg. Nou, nou gaat hij de bal en hij gaat op de helft van FC Groningen. Daar staat maar één aanval, dat is Lebedinski En dan is Kappelhof met enig geluk, denk ik, dat hij de bal naar Luciano speelt. Luciano met een verre bal richting Zeefuik. Heeft Wielaard in zijn rug, maar Zeefuik komt toch in balbezit. Kan hem even terugleggen op de Leeuw. Halverwege de helft van Roda. Bal naar Bakuna. Moet de voorzet komen? Geeft die voorzet nog niet. Hij heeft hem er te tegenover zich. Voorzet met het linkerbeen. Gaat naar de buitenkant. Kwakma probeert te kolen. De Leeuw, de Leeuw! Hij zit erin! Hij zit erin! Hij zit erin! Jawel, jawel! Het is bijna afgelopen. Kwakma speelt die bal door naar de Leeuw. De Leeuw is de man van de wedstrijd. Met zijn derde kolen in deze ontmoeting. En Wiedermeyer had de fluit al in de mond. Hij in nog geval een beetje door laten spelen. Maar dat krijgt de Leeuw, die krijgt binnen het 16 meter gebied een beetje aan de linkerkant krijgt de bal op zijn rechterstoel en hij schiet de bal in de verste hoek. En zo gaat Groningen waarschijnlijk toch nog aan het langste eind trekken. 3-2 is de, en de Leeuw blijft liggen. Hij wacht op de felicitaties, krijgt ook de felicitaties. Het is ongetwijfeld een narrow escape en hij heeft zich daar ook nog een beetje bij geblesseerd. Dus wordt even gebaard. Nou ja, is het publiek weer opgetogen natuurlijk. Ze hebben net een barmallig slechte wedstrijd gezien. Geen weinig doelpogingen, helemaal geen doelpogingen eigenlijk in die tweede helft. Ik heb Kief en Belt genoemd, ik heb Van Dijk genoemd. En nu is het dus een trefzekere doelpoging van De Leeuw die met één gebaring moet gewisseld worden. Nadat hij Groningen op 3-2 heeft gezet. Nou, hoe lang moeten we nog voetballen? die moet daar allemaal even aan zien. Van de Leeuw is daar binnen het 16 meter gebied. De positie waar hij, van, waaruit hij Groningen op 3-2 schoot is in gewoon op het veld blijven zitten. Er komt nog een wissel binnen de lijnen van De Leeuw. Gaat er ongetwijfeld uit. Ik kijk even naar Archie Loren. Nou... Ik durf niet te zeggen, eind goed, al goed. Van als Groningen deze wedstrijd gaat winnen, moet misschien nog een minuutje worden gespeeld. Dan mag je daar kwalitatief helemaal geen conclusies aan verbinden in positieve zin. Eerder in negatieve zin. Van Groningen heeft heel slecht gevoetbald. En ik wil Rode eigenlijk helemaal niks kwal nemen. Die zitten al in een moeilijke fase. En die hebben van de 18e minuut af aan hebben ze met 10 man moeten spelen. Omdat Kadar toen uit het veld werd gestuurd. De Leeuw gaat eruit. Er heeft weinig applaus geklonken hier in de Euroborg. Maar de leeuw die krijgt applaus. Nou ja, daar heb je ook een beetje medelijden mee natuurlijk. Drie doepen gescoord en dan moet hij de geblesseerd veld verlaten. Nou, er is er afgetrapt. Je die bal die gaat naar de linkerkant van het veld. Kan er nog wat gebeuren. kan. Nou ja, in die beperkte speeltijd die deze wedstrijd nog heeft. Kan Roda nog iets. Nou, het is zomaar mogelijk. Want je weet dat maar nooit met deze keepers. En Groningen is nog lang niet zeker. Hij heeft zonder zelfvertrouwen gevoetbald. Hij had totaal niks in te brengen. Nou, niks in te brengen. Ja, eigenlijk. Niet tegen dit rode, wat natuurlijk defensief speelde vanaf het moment dat ze met 10 maus moesten. Zeefuik, Zeefuik gaat de bal even terugleggen. En het is weer Wiedemeijer die al op zijn klokje Krijgt Zijn die vier minuten dan nog niet verstreken? Nee, die zijn nog niet verstreken. De bal gaat naar de linkerkant, naar Bos. En dan probeert Bos de bal door te spelen naar Kappelhof, of ging wel diep. Nou, dan mag Groningen nog eens een keertje ingooien. Nou, Roda moet eerst maar eens een keertje de bal veroveren. alvorens dat ze nog een keer gevaarlijk kunnen worden. Het leek en het zag er lang naar uit dat Roda hier met deze tien man een gelijk spel uit het vuur zou slepen. Dat is niet bewaarheid. Nou ja, Groningen heeft gewonnen met 3-2. Van Wiedemeyer heeft voor het einde gefloten. En Groningen wint weer eens in dit kalenderjaar. Het is dit kalenderjaar de derde zege van FC Groningen. In januari wonnen ze nog van Heracles. De laatste zege dateert van februari tegen PSV 3-0. En nu tegen de tien man van Roda. Groningen wint met 3-2. Dankzij drie treffers van De Leeuw. Groningen won overigens ook nog vorige week bij Pek Zwolle met 2-1. Dus die tellen we ook nog even mee, die overwinning. Maar in ieder geval thuis, ja, goed. Uh, Wint Groningen vandaag in de Euroborg met 3-2 van Roda. Willem 2 tegen Pek Zwolle, dus 0-1 en AZ-RKC 3-3. Vanmiddag wordt nog gespeeld. Straks begint het uh, daar allemaal over een paar minuten in Venlo. VVV tegen PSV. Kijken we nog even naar de eerste divisie. Er waren twee wedstrijden, die zijn allebei net afgelopen. MVV tegen Excelsior is geïnigd in 4-2. En Telstar-Volendam 0-3. Hij am a man you see.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 Cause I'm Even met vier jointjes Line in the Morning Sun ja. van Will. Beetje en... weinig gehoord op deze zender afgelopen tijd. Het is half vijf. Radio 1. het NOS journaal. Het is bijna een minuut over half vijf. Hier zijn de hoofdpunten met Lieselot Thomas. Demissionair premier Schotten zit met zijn minister van Financiën... nog altijd in het regeringsgebouw Fort Amsterdam op Curaçao. Andere leden van zijn regering zijn inmiddels vertrokken. Ze waren van plan om hier terug te komen, maar dat lukt ze waarschijnlijk niet meer. Politie op het eiland heeft zich inmiddels achter de nieuwe premier Bertrian geschaard. Fort Amsterdam wordt door de politie zwaar bewaakt. Niemand kan erin of uit. Schotten zit daar sinds gisteravond. Hij wil geen plaats maken voor Bert Rian, die gisteren door de gouverneur werd aangesteld. In Bangladesh hebben woedende moslims zeker tien boeddhistische tempels in brand gestoken. De betogers protesteerden tegen een foto die een boeddhist op Facebook zou hebben gezet en die de islam zou beledigen. Ook tientallen huizen zijn verwoest. De man die de omstreden foto op internet heeft gezet is door de politie in veiligheid gebracht. En in Limburg heeft de politie een opmerkelijk transport van de weg gehaald. Op de A67 bij Venlo reed een zogeheten autotransportwagen... met daarop een bestelauto met laadbak en daar weer bovenop nog een SUV. Het is onduidelijk waarom de chauffeur, een man uit Essen, in Duitsland zo rondreed. Tegen hem is procesverbaal opgemaakt omdat hij alleen een rijbewijs had voor personenauto's. En tot zover de hoofdpunt van het nieuws. Het weer. Gerrit Hiemstra. Het is prachtig herfstweer, alleen in het noordwesten en westen drijft hoog bewolking binnen. En verder staat er ook een stevige wind, vooral aan zee en op het IJsselmeer. Aan de westkust, op de Wadden en op het IJsselmeer een vrij krachtige tot krachtige wind. Windkracht 5 tot 6 uit het zuidwesten en op de Wadden kan de wind nog even aanwakkeren naar hard windkracht 7. Vanavond en vannacht neemt de bewolking in het westen steeds meer toe. In het oosten blijft het helder en daardoor een groot verschil in temperatuur. Een graad of 13 in het noordwesten tot 5 graden in het oosten en zuidoosten. De wind draait naar het zuiden vannacht, wordt in het binnenland zwak tot matig aan zee, windkracht 5 à 6. En morgen zijn er opnieuw grote verschillen in het land. In het westen en noordwesten is het bewolkt, af en toe regent het daar. In het oosten schijnt de zon en dat geldt vooral voor de ochtend. In de middag wordt het ook daar bewolkt, maar het blijft er wel droog. Het wordt morgen ongeveer 17 graden. Nog steeds een wind uit zuid tot zuidwest, eh, matig aan zee, vrij krachtig tot krachtig, windkracht 5 tot 6. En na morgen is het wisselvallig weer, met af en toe regen, maar ook opklaringen. Het wordt iets koeler, overdag zo'n 15 graden. ANWB-verkeersinformatie op de aanwegen. Ook maar richting Amstelveen staat tussen afwed Haarlem-Zuid en Knopende Raasdorp 3 kilometer. A58 Breda richting Tilburg tussen Bafel en Gilsen 2 kilometer. Verderop is de weg tussen Gilsen en Knopende en Dat heeft te maken met werkzaamheden. Dat duurt tot maandagochtend. Op de A73 Nijmegen richting Maasbracht is bij Knopend het Vonderen de verbindingsweg... naar de A2 richting het Noorden dicht. en Dat heeft te maken met politieonderzoek. Sportradio Net begonnen in Venlo, de wedstrijd, de half vijf wedstrijd, het latertje dit weekend. VVV tegen PSV, Bas Tegelug. Het is 0-0, had 1-1 kunnen staan al in het begin van deze wedstrijd. Omdat er flinke kansen zijn geweest, Al in de eerste minuut liet de, de PSV-verdediging zich weer van zijn slechtste kans zien. Er werd balverlies geleden. Er kwam een uh, diepe bal in de richting van De Wolf voor... die in de punt van de aanval de voorkeur krijgt boven Bergkamp. Die ging wel om de keeper heen, maar kwam uit zo'n moeilijke hoek uit... dat hij eigenlijk ook niet meer op doel kon schieten. wilde de bal nog terugleggen, toen ging het schot voorlangs. Dat was een, een grote kans. PSV gewaarschuwd, zou je zeggen. Maar even later ging het bijna weer mis. Toen uh, ontstapte PSV na een hoekschot van VVV... waar Sijp de bal nou ja, in toch relatieve vrijheid overkopte... En aan de andere kant een goede actie van Mark van Bommel gezien die dus na zijn schorsing weer terugkeert in het elftal van PSV. En die bal ging met een prachtige stift naar een combinatie van zeg maar de rand van het strafgebied op de paal over keeper Maanpaal heen. En zo zijn er echt mogelijkheden geweest. Maar heeft PSV dus opnieuw laten zien dat het, want dat kennen we inmiddels in de uitwedstrijden... ook defensief wel weer ongelooflijk slordig opereert vanaf bijna de eerste minuut. Nu Meeuwens, goede combinatie met Linsen. Linsen gaat weg, komt tussen twee PSV'ers in. En dan is het uiteindelijk De Rijk die nog de assistentie krijgt van Marcelo. Want zij zijn weer de centrale verdedigers van PSV. Die de bal over de zijlijn kan schieten. Maar VVV dat nog niet won. In deze competitie zal hoe gek het ook klinkt dat hoor je ook vooraf wel hier als PSV op bezoek komt toch wel voelen dat er mogelijkheden zijn omdat dat is inmiddels bekend PSV in uitwedstrijden nou eenmaal niet goed opereert. Twee van de drie uitwedstrijden dit seizoen de competitie verloor, maar de nauwe nood won van Achilles ook onderuit ging hij in de Europa League tegen Dnipro Petrovsk. Een ingooi van VVV die nu in de richting van het stadsgebied van PSV gaat. Daardoor Marcella wordt weggekopt. Linzen pikt op. Linzen draait, Linzen schiet. Maar schiet dan de bal tegen de rug van zijn ploegenoot Neuwers op. Komt de bal aan linkerkant bij Wildschut terecht en die zet hem voor Hens. Van voor die echt als een volleyballer nu de bal in het doel wil slaan. En daarvoor terecht van scheidsrechter Bramhaar een gele kaart krijgt. Hij is nog boos ook. Hoe hij dat in zijn hoofd haalt vraag ik me af. Hij doet het echt als een volleyballer wil de bal in het doel slaan. Dat lukt niet eens trouwens. Dus dat is wel dubbelstom. En hij krijgt een vrijschop schop tegen en een gele kaart voor de spits van VVV. Nou ja, het mag wel duidelijk zijn. We zijn een paar minuten onderweg. Zes. En het is ongelooflijk levendig in Venlo. Maar het is nog 0-0. AZ-RKC, eerder deze middag eindigde in 3-3. Denk je nou, mooi punt meegenomen voor RKC uit Waalwijk. Bij AZ zullen ze tevreden mee zijn. En Rico Drost, echter zette de ploeg kort na rust op 2-3. 3-2 dus voor RKC en dat bleef het heel, heel lang. Ze dachten misschien al aan een overwinning... maar uiteindelijk was dat toch Maher die met gelijkmaker voor kwam... dat Waalwijk drie punten meenam. Wat voor gevoel? Daar zijn ze mee de bus ingestapt naar Waalwijk. Dat is de grote vraag. Frank Snoeks vraagt het aan de maker van dat derde doelpunt van RKC. En Rico Drost. Hebben jullie hier één punt gewonnen of twee verloren? Ik denk twee verloren, ja. Ik denk, uh, wat er, uh, ja, dat dit 3-3 nog valt. Het, uh, het had niet gehoeven, denk ik. Wel, dat die 3-2 uh, makkelijk over de streep kunnen trekken. Ik had het idee, als, als Van Mossenveld en Drost ook al doelen te gaan maken... dan is RKC niet te kloppen. Nee, dan uh, wordt we kampioen, denk ik. Ja, op de training schieten we zijn alle hoeken standen erin. Maar het gebeurt in wedstrijden nog niet. Maar nee, dat, uh, het is wel een keer lekker dat we allebei scoren. En, uh, ja, dan hoeft Teddy er ook niet allemaal aan te schieten. Jullie komen twee keer op achterstand. En twee keer poets je dat eigenlijk uh, heel snel weer weg. Je hoeft je, hele, je, je speelwijze niet aan te passen. En toen dacht ik, wat er aan ontbreekt, is dat ergens een keer op voorsprong komt. En dat kon gebeuren. Ja, klopt. Uh, ja, we, ja, we speelden eerst we speelden totaal niet uh, hoe wij uh, wouden spelen en hoe we kunnen spelen. Dat uh, ja zo makkelijk trouwens op achterstand. Uh, ja, eigenlijk twee momenten, uh, ja, dat uh, creëren we niet eens zelf. Ik krijg gewoon uh, twee goals, denk ik. Ja, en dan uh, die 3-2 uh, is lekker. dan probeer je die over de streep te trekken. Maar ja, dat mocht niet zo zijn. Als je drie goals maakt uit de AZ, dan moet je toch eigenlijk gewoon winnen? Ja, dat denk ik ook. We hebben gewoon uh, de goals makkelijk weggegeven. Uh, ja, dat mag gewoon niet. Er was een moment dat AZ dacht aan de 3-3. Die we zijn nog te voorkomen. Ja, ik, uh, eerst moment dacht, ik ben net te laat bij Elton door. Uh, ik hoorde Cuco uh, Martino hoorde ik wel uh, schreeuwen van in je rug. En ik wou net wegdraaien, maar ik kwam net te laat. En, uh, gelukkig kon ik nog met de sliding ervan afhouden. Dus, uh, ja, dat is mooi dat hij daarna nog een compliment geeft van nice tackle. Dus, uh, dat is leuk. Als je dan een doelpunt hebt gemaakt, 3-2 voor... en je hebt de nice tackle, waar eltie door je nog complimenten voor geeft... dan denk je, het is binnen. Ja, dat gevoel krijg je wel. <laughs> ja, dat gevoel kun je wel hebben, maar het is niet, uh, het is niet zo gegaan. En, uh, ja, het is zo jammer, want ja, die drie punten konden we wel weer even een keer gebruiken. Je stelde mij net die vraag, heb je genoten? Ik zei ja. Heb jij genoten? Nee, niet echt. Vooral omdat we de eerste helft gewoon niet ons niveau hebben gehaald. Als je de ASZ gewoon nog op 2-2 kan houden in de eerste helft, dan doe je het eigenlijk gewoon goed. Maar ik heb niet genoten. Wat jammer. Ja, het is voor de toeschouwers natuurlijk mooi, die betalen geld voor, dus die mag genoten hebben.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 ain't no sunshine when she's gone and this house just ain't no home Sunshine when she's gone. Only darkness every day. Ain't no sunshine when she's gone. It's this house just ain't. 1371, Bill Withers. ain't no sunshine. I know, I know, I know, I know. Ik wil weten hoe het staat bij VVV, PSV, Bastig. 0-0, maar opnieuw een kans dreigt er te komen voor VVV. Nadat voor de bal wil op Meeuwers... die heel bedrijvig is in het begin van de wedstrijd... en wat offensiever speelt dan PSV, denk ik, had verwacht. Want hij komt wel heel graag in de buurt van het strafselgebied... maar uiteindelijk gaat de vlag omhoog voor buitenspel. Maar dat PSV in deze wedstrijd eigenlijk meer achteruit moet lopen dan vooruit... en dat VVV... Nou op zijn zachtst gezegd niet onderdoet voor de ploeg uit Eindhoven. Dat zal toch menigeen verbazen. Hoewel, misschien is dat eigenlijk al wel helemaal niet meer zo. Want zoals gezegd, zo goed doet PSV het nog niet op vreemde bodem. Dat is natuurlijk wel een repeterend probleem. En daar wil advocaat graag van af. Maar rustig op de bank zitten kan die toch nog niet. VVV heeft een... Uh... Ingooi te nemen aan de linkerkant van het veld. Cabessi de Cabessi met de bal boven het hoofd. Zoeken naar Wildschut bijvoorbeeld. Dan gaat de bal wel naartoe, maar niet op het hoofd. Die wordt weggekoppeld door Hutchinson. Dan zou hij opnieuw door Leiwa Cabessi moeten worden opgevangen. Die moet in het duel daarvoor met Narsing. Gaat de bal opnieuw over de zijlijn. Blijft Leiwa Cabessi liggen. En heeft de grensrechter eigenlijk niet gezien dat er iets geks gebeurd is. Maar wel dat er een ingooi gaat volgen voor PSV. En dat Leiwa misschien wel zonder hetzelfde weten. Die bal het laatst heeft geraakt. Hij is geblesseerd geraakt aan het hoofd. Dan heb ik de indruk in dat duel dus. Met uh, Narsing. Waarbij ik niet het gevoel heb dat Narsing iets gemeens doet. Maar Leibakabessi probeert om de bal die eigenlijk zeg maar, in dat duo twee, drie keer omhoog wordt gekopt. Toch nog weg te koppen. En dan raakt hij meer het gezicht van zijn tegenstander. Schade valt mee. Want hij staat weer. De ingooi van PSV is genomen. Maar daar leidt PSV om met een balverlies. En dan kan VVV eruit komen. De voor aangespeeld in één keer. Met uh, zijn lange benen. Loopt. Komt uit aan de linkerkant van het veld. Wie is dat eigenlijk voor het doel? Daar komen nu wel mensen zoals bijvoorbeeld Turk. Een van de middenvelders. Maar de bal klopt voor de voeten van Meewis, die geeft hem opnieuw aan de voor mee. Die staat op het punt van het strafgebied van PSV. Wat aan de linkerkant van het veld. Zoekt steun bij bijvoorbeeld Wildschut, die nu een actie maakt. Eén man van PSV kwijt is. Er dan nog eentje voorbij loopt. Dat het strafgebied binnengaat. En dan uiteindelijk toch is er de ingreep van De Rijk. Die eigenlijk in de eerste aanleg voorbij werd gelopen. maar in de tweede aanleg toch kan uitverdedigen. Maar het is het zoveelste voorbeeld. Het levert geen kans op dat de PSV-verdediging voorlopig de handen meer dan vol heeft aan de aanvallers van VVV. Zoals gezegd, Marcelo De Rijk in het centrum. Bouw maar wel op de bank. Maar blijkbaar, nou ja, misschien is hij gewoon gepasseerd. Dat zou kunnen. Of nog niet helemaal 100% hersteld van de problemen die hij had als een knie. Ritsmeijer, de jonge Oostenrijker, opnieuw linksback. En Hutchinson, die dus eigenlijk ook een middenvelder is. Dat is Ritsmeijer namelijk ook. Is weer de man aan de rechterkant. Marcelo, diepe bal. Om in de problemen gebracht nu door Linsen. Dat loopt eigenlijk ook maar net goed af. En dan gaat de bal voor de voeten komen van Strootman. Strootman legt hem dan breed aan Hutchinson. En dan kan PSV weer eens gaan proberen om aan te vallen. Dat is. Behalve dat ene moment in het begin van de wedstrijd dat uh, eindigde met de stift van Van Mommel op de paal nog niet echt gebeurd. PSV zoekt dus nog een beetje naar zichzelf. En VVV heeft voorlopig niet al te veel problemen. Ja, nu zou het wel in het problemen kunnen komen als Mertens begint. En Mertens geeft een paasje buitenspel. Het paasje is prima overigens naar Lens. Die gaat ook wel om de keeper heen, maar de vlag omhoog. En zo gaat deze mogelijkheid voor PSV niet door. Het is uh, nou ja, aardig om te zien wat er gebeurt in een zonovergoten de koel cool in Venlo 0-0 na een klein kwartier. We waren vanmiddag te gast op het kopje bij Bloemendaal tegen Oranje Zwart. Iedere keer nam Bloemendaal de leiding, maar uiteindelijk ging Oranje Zwart met de winst vandoor. 4-3 in de slotfase van de wedstrijd. Tim Steens met het hockeyoverzicht. Ja, eh, Bloemenau-Oranje zwart, daar gaan we straks even over praten met Michel van de Heuvel, de coach van Oranje Oranjezwart. Kijk even naar de andere uitslagen, het is bijzonder veel gescoord, behalve bij Scharweide Pinoquet, want die was het in 1-1. Maar kijk even, SCSC Kampong werd 2-6. Amsterdam voordaan, Amsterdam de landskampioen tegen de debutant, 9-1 maar liefst eerste drie punten voor Amsterdam dit seizoen, want ze verloren al twee keer. Drie doelpunten van onder andere Valentin Verga. HGC Laren, ook veel goals. Vijf, drie maar liefst voor HGC. Met maal Barry Middleton voor HGC. En de Bos Rotterdam, ook veel goals. Vier, zes maar liefst. Ja, dus totaal 45 goals in die zes wedstrijden. Een uh, bijzonder productieve zondag. Goed, we praten even na over die wedstrijd uh, Bloemenau en Orange, zwart. Gewonnen door oranje zwart in de zeg maar slotfase. Schitterende goal van uh, Bob de Voogd. Uh, ja, Michel uh, van Heuvel. Uh, het is een, uh, ja, je bent hier uh, zeg maar bekend, want je hebt jarenlang op Bloemendaal gecoacht. En ook Oranje Zwart. Uh, wat was je gevoel vandaag? Uh, goed. Het is geweldig om uh, op het kopje terug te komen. Na vier jaar weg geweest te zijn. En dat je al die, uh, die mensen weer spreekt. En uh, ja, dat gaat op een geweldige manier. Uh, leuk om hier te uh, weer te spelen. Zeven van de jongens van Bloemendaal. Heb ik zelf gecoacht. Dus het was een journalist die me dat net vertelde. En daar heb je nog steeds een mooie band mee. We hebben natuurlijk drie, uh, drie titels met elkaar. In die periode gehaald. Dus dat schept toch wel een band. En ja, het is mooi om hier weer een competitiewedstrijd te spelen met OZ. Wat eigenlijk altijd staat voor een stuk spektakel. Wat het vandaag wederom was. Ja, jullie aan het einde maakten Bob de volgende die winnende goal. Jullie pakten de drie punten. Ja, in 2008 was je de laatste keer dat je hier was met Bloemendaal. Daarna ben je bondscoach geweest, Niel zelf al. Daarna Pakistan geweest. Hoe ben jij eigenlijk weer terecht bij Oranje Zwart gekomen? Uh, in november was echt een periode, toen was ik tien weken van huis. Met de Champions Trophy en mijn trainingskamp. En toen had ik voor mezelf al besloten van nou na de Spelen ga ik sowieso niet meer door. Maar er waren toen ook intern wat uh, problemen wie de selectie mocht maken. Uh, dus paak ze dan in voor de goede orde? Ja, dus ja. ze wilden graag daar grip op krijgen. Dat wilde ik zelf absoluut niet. En op dat moment uh, ja, zijn er eigenlijk contacten gekomen met onder andere Oranje-Zwart en wat andere clubs. En toen heb ik eigenlijk al besloten dat ik terug zou, zou gaan naar Nederland. Uh, al, ja, in de periode november. En ja, zodoende is dat tot een contract gekomen met Oranje-Zwart. Want ze kenden jou natuurlijk Oranje-Zwart. Ja, ik was onderdeel van een commissie die een nieuw bestuur formeerde en de boel zou gaan reorganiseren. En de financiën op orde zouden krijgen. En toen had ik eigenlijk, die waren zo enthousiast bezig, had ik daar zo'n goed gevoel bij dat ik uiteindelijk daar ben, uh, bij ben aangesloten. Ja, je hebt voor vier jaar getekend, hè? dat is best lang hè? Ja, maar dat, is, dat geeft ook duidelijkheid. De club wil rust uh, creëren rondom het team. En dus, nou ja, het is natuurlijk zo, uh, ik ken de club goed en de club kent mij goed. Ze weten met wie ze, wie ze aan boord halen. En ik ben ook verantwoordelijk voor de jeugdopleiding, met name het mannendeel om daar ook continuïteit aan te geven. En uh, ja, vandaar dat we met elkaar zeggen, we doen het gewoon vier jaar. Klaar. Nou, in 2005 haalde Orange Wart de enige tot nu toe landstitel. Uh, is het de doelstelling om dit jaar weer kampioen te worden? Of kijk je nog niet zo ver? Nou, laten we eerst uh, uh, proberen gewoon de laatste vier te gaan halen. Want als je de hoofdklasse bekijkt, dan zijn er gewoon uh, zes ploegen die play-offs kunnen spelen. En je moet gewoon elke zondag goed zijn. En op het moment dat je dat gerealiseerd hebt, dan, uh, dan moet je eventueel andere doelen gaan stellen. Maar... Uh, probeer eerst maar bij de laatste vier te komen. Maar je hebt, als je naar het team kijkt, heb je een fantastisch team. Hè? Robert van der Horst is erbij gekomen, Rob Rekkers. En die twee Pakistanen die je meegenomen hebt, die zijn ook goed, hè? Ja, dat is geen rommel, zeggen ze bij ons. Ja, nee, ik, uh, ja. ja ik, had, ik heb al uh, in mijn fase bij Pakistan uh, erover nagedacht wie zou ik mee willen nemen. Nou, niet alleen naar het hockey kijken, maar uh, zoals de sportbedrijven, hoe, uh, hoe committed ze zijn. Hoe, uh, hoe goed ze ook mee kunnen verdedigen. Want in Pakistan is dat niet een automatisme voor de hele groep. Nou, dit zijn jongens die kunnen aanvallen, kunnen verdedigen... maar ook nog veel belangrijker ook euh, nou ja, willen werken voor hun geld... geven training aan de jeugd, graag willen leren, openstaan. Euh, behoorlijk Engels spreken, allemaal facetten die belangrijk zijn. En ze wilden het met z'n tweeën doen. Het zijn ook goede vrienden, kamergenoten. Dus in die zin denk ik, nou ja, dat zijn de mannen... En... Ik ben uh, in mijn periode, uh, daar vroeg ik hun al, uh, die twee of ze het wilden. Yes sir, we would like to continue with you. We willen graag door. En uh, ja, we hebben heel bewust deze twee gekozen. Ja, tot slot uh, Michel nog even over dat doelpunt van Bob de Vos, Wat ik al zei, de winnende goal. Fantastische goal, maar hij heeft al een tijdje niet getraind en zo. Hij was helemaal niet fit. Nee, misschien is het uh, verstandig dat sommige mensen niet te veel trainen. Hij heeft een uh, vervelende blessure aan de voet opgelopen... waardoor hij uh, drieënhalve weken uh, eigenlijk bijna niet getraind heeft. Afgelopen week heeft hij wel met stik en bal getraind, maar op 70 Maar als je hem ziet lopen uh, in de laatste drie minuten op, uh, op vol tempo Wouter eruit lopen... en een backhand binnen timmeren op zo'n manier... Dan denk ik dat hij die, die blessure wel de goede kant op gaat. Ja, dankjewel Michel van Heuven was dat de coach van Oranje Zwart. Nou ja, Hij wint dus met zijn ploeg hier bij Bloemendaal met 4-3. Kijken we tenslotte nog even naar de stand. Ja, Oranje Zwart, trotse koploper samen met de Kampong. 9 punten uit de drie wedstrijden. Op de derde plaats Pinoquet. Zij verspeelden dus de eerste punten van deze competitie. 7 uit 3. En dan twee ploegen met 6 punten. Dat zijn Bloemendaal en HGC. Onderaan op de tiende plaats Scharweide met 1 punt uit drie wedstrijden. En dan twee ploegen met 0 punten uit drie wedstrijden. Dat zijn SCAC en debutant Voordaan. 1-0 voor PSV. Goal Dries Mertens. Nadat PSV eigenlijk in de minuten hier voorafgaat wel wat meer controle over de wedstrijd kreeg. VVV het moest beperken tot een uitbraakje dan nu en dan. En de eerste keer dat er een aanval van PSV ontstaat waarvan je mag zeggen dat die enigszins gestroomlijnd verloopt... ...is Mertens degene die de trekker overhaalt. De aanval eigenlijk zelf opzet ook. Vanaf de zijkant naar binnen komt. Daar de combinatie zoekt. En vervolgens eigenlijk recht doorloopt richting het doel vanaf een meter of twintig de bal gewoon onhoudbaar hard in de hoek naast Maanpaar schiet. En zo krijgt PSV wel in ieder geval heel ruim beloning voor de mogelijkheden die ze hebben gekregen. Want zoveel zijn dat er dus nog niet geweest. Maar die keer dat Mertens in positie komt om te schieten doet hij dat bijzonder doeltreffend. 1-0 voor PSV na een kwart in Venlo. Eerder vanmiddag eindigde Willem 2 tegen Peck volle in Tilburg in 0-1. Het was een zespuntenwedstrijd. Veel druk erop tussen de nummers 17 en 18. En daarmee is Willem 2 laatste geworden. En Peck dus de eerste overwinning van het seizoen. Enig doelpunt werd gemaakt kort na de rust door Van Hintem uit een vrije trap. En diezelfde matchwinner sprak na de wedstrijd met Jeroen Guttig. Een paar weken geleden mocht je in blessure tijd de blessuretijd een penalty nemen. Die ging hoog over. Nu schiet je een bal van veel verder schitterend binnen. Heb je het gevoel dat je iets goed maakt voor je ploeg daarmee? Ja, iets goed maken wil ik niet zeggen. Kijk, penalty moet erin natuurlijk. Maar ja, vandaag uh, neem je feit op. Je pakt er door drie punten en dat is gewoon lekker. Maar ja, doet het met z'n allen. en uh, gaat niet om één persoon. Toch eventjes naar dat moment uh, in de tweede helft waarbij hij die bal binnenschiet. Ja, zoiets heb je natuurlijk uh, van tevoren wel in gedachten dat hij er zo ingaat. Maar dan gaat hij er uiteindelijk ook in. En dan is het een kwestie van euforie Ja, zo'n een minuutje genieten. en dan, uh, dan moet je weer verder. Dan moet je zorgen dat je de één al vasthoudt en de drie punten meeneemt. En dat hebben we uiteindelijk gedaan. Was het een moeilijke wedstrijd na de eerste helft sowieso niet. De eerste helft moeten we eigenlijk de wedstrijd beslissen. We krijgen denk ik, ja, drie, vier goede kansen. En als je die maakt, dan, ja, dan, dan is het eigenlijk beslist. De tweede helft kom je op voorsprong en dan maakt het zelf nog moeilijk omdat we achteruit lopen. En dan moet je misschien beter met de counter omgaan waar we vorig jaar goed in waren. En ja, dat vergeten we een beetje. Dan, ja, ik weet niet zeggen dat het lastig is, maar ja, je, je blijft, blijft natuurlijk 1-0 en dan kan er altijd nog een keer in vliegen. Ja, wat is dat? Nervositeit of misschien onervarenheid op dit niveau? Nou ja, onervaren wil ik niet zeggen, want de kracht is er voetbal bij, bij Zwolle. En dat moeten we gewoon blijven doen. Maar ja, we zitten misschien uh, met gedachten gedachte van, uh, wou we gewoon die nul vast? En dan heb je die drie punten. Gaan we eens even basketballen. Eerste prijs van het basketbalseizoen vanmiddag is dus voor Leiden geworden. De bekerwinnaar van vorig jaar won de Supercup. Zij tegen Den Bosch 67-57. Leiden wonders En Leon Kersten praat met Arvin Slachter, een van de betere spelers van Leiden. Arvin Slachter... De eerste beker in de hand, de eerste medaille om de nek. Is dit wat je ervan verwacht had van deze wedstrijd? Um, ja, deels wel. Uh, we hebben een nieuw team. En je ziet dat het... Uh, we zijn heel kort van tevoren begonnen. Met jongens die, uh, die niet, ja, geen werkvergunning hadden en moesten wachten. Uh, Anderen die het Nederlands team speelden. Dus we zijn heel laat begonnen. En ik denk dat het ook te zien was in de wedstrijd dat het wat rommelig was. En dat het zoeken was. Dat vond ik een understatement. Maar ga door. Ja, nou ja, dat is misschien zo, uh, maar het is wel het begin van het seizoen. Ik denk ook dat je het bij de MOS ziet, ondanks dat die denk ik, een grote deel van het team bij elkaar hebben gehouden. Dat die ook moeite hebben. En uh, ja, helaas, helaas heeft dat te maken met de korte voorbereiding. Ook zij hebben spelers die bij het Nederlands team spelen en daardoor later bij elkaar komen. Dus uh, al met al zijn we gewoon blij met het resultaat. Snap ik, ik vond het een rare wedstrijd. De eerste helft was van beide partijen slecht, jullie waren iets minder slecht, stond een beetje voor. Dan dat derde kwart komt De Bos helemaal terug in de wedstrijd, neemt het momentum over. Wat dacht jij toen? Uh, nou, wij moeten blijven vechten. Wij, uh, ik denk dat we in de afgelopen jaren, dat ik in elk van hier gespeeld heb, uh, altijd een team zijn geweest dat, uh, dat ook al ging het slecht, we toch terug konden komen en toch, toch konden spelen ondanks een dat achterstand of een mindere periode in de wedstrijd. Dat is grappig, want in mijn verslag zei ik, vanaf de allereerste seconde, vanaf de allereerste training, met Toon van Helft erop, never give up. De personificatie is Arvind Slachter en wat gebeurt er in het vierde kwartje, jij neemt het voortouw? Ja, ik mijn teamgenoten spelen me een paar keer goed aan, ik sta vrij en ik schiet de ballen erin en uh, ik ben blij dat ik dat voor het team heb kunnen doen vandaag. Maar al met al is het zeker een team, een team effort geweest. En uh, dat ik nu uh, het voortouw heb genomen, uh, dat, dat, ben, dat is nu een keer gebeurd. En waarschijnlijk zal het gedurende het seizoen zullen dat andere mensen ook zijn die het voortouw zullen nemen. En dat zal ons een, een goed team maken en, en hopelijk uh, nog meer prijzen brengen in het seizoen. Even terug naar dat laatste kwart. Vier minuten voor tijd. Het is 52-51 voor de Mos. Alweer speelt zich vrij. Krijgt een driepunter. Links op de driepuntlijn. Toen hij erin ging, wat dacht jij? Game over? Nee, zeker niet. Je staat twee punten voor. Het is nog een close game. Je had nog bijna de twee, twee minuten, drie minuten te spelen. Uh, maar het geeft het team wel een boost. En het, en het, en het verandert wel het momentum. En dat is al heel belangrijk. Je moet de Mos pijn hebben gedaan. Want je was ook een heel eind rond om bij de Mos te gaan spelen. Je hebt uiteindelijk toch gekozen om bij Leiden te gaan spelen. Dat is een, een dubbel steekje onder water, denk ik dan. Uh, nou, zo zie ik het zelf zeker niet. Ik hoop ook niet dat zij het zo zien. Uh, we hebben met elkaar gesproken. Uh, dat klopt. En, uh, en het is helaas niet tot, uh, tot een overeenkomst gekomen. Ik ben hier tot overeenkomst gekomen en daar ben ik erg blij mee. Basketballer Arvind Slachter, hij won met Leiden vandaag de Supercup. Gaan wij zo vlak voor vijf en nog even naar Venlo, naar De Koel, cool VVV, PSV. Bas 0-1 door die goal van Mertens. PSV valt aan via de rechterkant waar Narsing de bal heeft. Een drie dubbele eruit gooit en daar zelf van schrikt. De bal toch nog voor krijgt. is toifoon, kan net niet bij de bal komen. PSV heeft vooraf gehad aan het doelpunt, dat vertelde ik al, de zaakjes enigszins onder controle gekregen. Maar na de goal... Weer toegezien dat VVV er een aantal keren gevaarlijk uitkwam. Dat leverde een ongelooflijk grote kans op voor Linsen. Na nou goed voorbereidend werk van de Beaufort. Die zelf niet kon schieten in het straf probeerde de bal maar meegaf aan Linsen. Die stond op drie meter voor het doel van Waterman. Maar wilde het met zijn buitenkant Denk ik met veel gevoel zo plaatsen. Die bal om de keeper heen draaien. Dat lukte niet. En Waterman kreeg de bal in zijn handen. Dat was de kans op de gelijkmaker geweest. Nu PSV weer. Via de rechterkant, waar ja, de man aan de bal hutjes en kijkt, wat moet ik nou eigenlijk met die bal. Een bal meegeeft aan Toyvonne. Toyvonne naar Van Bommel, die even in de laatste lijn staat. Dus zo probeert PSV de bal rustig rond te spelen. Overtuigend is het nog niet wat PSV doet. Dit wel trouwens, met een schitterende aanname. En een schot en net naast. Dat had wel zo 0-2 kunnen zijn ook. Goed aangenomen, lange bal op de borst. Meteen langs je tegenstander naar binnen lopen, maar de bal voorlangs. Goede kans voor PSV blijft 0-1 in Zenlo. 1-0 daar dus eerder. Drie wedstrijden vanmiddag. Groningen, Roda, drie keer de Leeuw. Groningen wint 3-2. Willem 2-Pek Zwolle, 0-1. AZRKC, 3-3. op 1. 3 -3. Max is de kleinste publieke omroep. En door de bezuinigingen gaan we een deel van onze programma's verliezen.